Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie in Dordrecht erkent dat in de zaak Millie Boelen te laat is opgeschaald. Leidinggevenden hadden volgens het OM sneller bij elkaar moeten komen om besluiten te nemen. Vandaag lekte een rapport van een evaluatiecommissie uit... waarin staat dat politie en justitie de vermissing van een 12-jarige meisje te lang hebben onderschat. De politie benadrukt dat volgens het rapport de agenten ter plekke goed werk hebben geleverd.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 De werkgevers gaan ook de premie betalen voor de vroegpensioenregeling. Verder is afgesproken dat werknemers boven de 22 jaar... niet meer worden ingedeeld in salarisschalen voor jongeren. FNV-bondgenoten noemt het resultaat voor de grootmetaal boven verwachting goed. De leden moeten er nog mee instemmen. Bij het geweld in Nigeria zijn de afgelopen dagen tientallen mensen om het leven gekomen. Vooral in het islamitische noorden van het land. Het geweld begon na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag zondag.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 Het weer, vannacht is het vrij helder, minimaal rond 8 graden. Morgen opnieuw zonnig, door 20 graden aan zee tot plaatselijk 25 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Show. Cercare nei naar de wereld. Ik heb er net gezegd dat ik hier niet in staat ben. Met poi strapperò van mijn ogen te laten zien: ik Cancellare tutti i Samen saremo die visibiliteit. indispensabili. Ne parleremo più niet ieri, Nee, di noi, indivisibiliteit. mio domani, certo soltanto per als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 Nee. Hey.